Blauw en geel en blauw en geel en geest dat inloopt op het geel. Het rooster is geleend van voor met cijfers zwart in geel. Blauwe rond met zwart en geel. en zwart het glas niet roken. Twee in wit op blauw, rood kruis op blauw door wit. Blauw en geel en blauw en geel en geest dat inloopt op het geel. Het rooster is geleend van voor met cijfers zwart in geel. Rood en groen en rood en groen en paars dat uitdeed op het geest. De slinger is gedraaid van voor met hengsels met in zwart. Rood gestreept met groen en geel en wit het niet braken in In rood op rood, goed strook op geest, geel en zwart. Blauw en geel en blauw en geel en geest dat in rood op het geel. Het rooster is geleend van voor met zevers, zwart, het geel. Smash hey. it.